Drie uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft een deel van het centrum van Purmerend afgezet... vanwege de vondst van een handgranaat. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft hem meegenomen voor onderzoek. De granaat lag in de buurt van een koffieshop en een shisha-lounge. Volgens omwonenden stond er afgelopen dagen al meerdere keren politie... voor de deur van de twee zaken in Purmerend. Het is onduidelijk of er toen iemand is aangehouden.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 Ze vindt verder dat de VS zich niet te snel uit Afghanistan moet terugtrekken. In haar toespraak op de conferentie in München... riep ze verder China op tot ontwapening. Acteur Bruno Gans, de man die Adolf Hitler speelde in Der Untergang, is overleden. De film Der Untergang uit 2004 gaat over de laatste tien dagen van de nazileider. Gans werd geprezen om die rol, maar hij kreeg ook kritiek... omdat hij Hitler te menselijk zou neerzetten. Hij overleed in München...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 Een zonnig begin van het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Of als je naar de herhaling luistert op de maandagmiddag. We zeggen welkom terug Zandvoort, goedemiddag nogmaals. Ik geniet lekker van het mooie weer van vandaag en van maandag. Maandag is het toch ook nog goed, Albert Jan, of niet? Nou nog. Ja toch, dat dacht ik ook. In ieder geval morgen een hele drukke dag hier in Zandvoort. Vandaag, Vandaag, al, al, hoor. Vandaag al, ik Vandaag is al, al Heel druk. veel auto's richting strand rijden. Ik bedoel, het is ook prachtig strand weer. Oké, okay, ja, en Af. er is uh, weer heel wat te doen ook, trouwens. Dus. Zeker, maar daar kom ik om half vier uh, weer bij u terug... luisteraars en kijkers tijdens de evenementenagenda. Uh, in Rotterdam staat de eerste halve finale... en dan heb ik het over tennis, Op het punt van beginnen... tussen Kai Nashigori uit Japan. Dat is nummer één geplaatste. Oh nee, dat is, die is vanavond. Ho, uh, vanmiddag hebben we nog Ga uh, de Fransman Monfils... Uh, tegen uh, Met VDF uit Rusland. Die staat als vijfde geplaatst. Maar hij zal in ieder geval vierde worden... want hij zit in de halve finale. Uh, die wedstrijd die bestaat... op het punt te beginnen, die gaan we volgen. Naar de volgende plaat gaan we schakelen met Duintjesveld. Want daar speelt uh, SV Zandvoort... thuis tegen AMVJ. De wedstrijd is om drie uur begonnen. En daar is voor ons aanwezig... Uh, onze verslaggever Joop van Nes... En verder hebben we natuurlijk ook nog Zandvoort Nieuws in het kort. En in dit uur gaan we ook bekendmaken hoe u in aanmerking kunt komen voor twee vrijkaarten. Uh, voor uh, de dagkaarten heette dat voor de huishoudbeurs 2019. En dat houdt ook in de negen uh, beurs Dus dames die zwanger zijn, blijf aan de lijn. Blijf uh, luisteren en kijken. Want wellicht uh, dat u in aanmerking kan komen voor twee vrijkaarten. Uh, geheel belangeloos uh, de, uh, ter beschikking gesteld door de. RAI-medewerkers. Ja, zo'n setje is bijna 40 euro, hè? hebben Een we het over kaartjes? 19,50 euro. 19,50 euro. Nou, ja. we geven er twee per, per set weg, dus ja. Drie keer twee is zes. Klopt, helemaal goed. Uh, wat heb ik, wat ik nog meer zeggen? Oh, natuurlijk ook Zandvoorts nieuws in het kort. Genoeg reden om, om het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En die kaarten voor de huishoudbeurs... die gaan er zeker vanmiddag uit tussen drie en vijf uur... Gewoon blijf luisteren naar je eigen lokale radio ZFM. En kijken kan ook in de studio aan de Tolweg 10A. www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl Kijk je live mee tijdens dit programma. Of misschien wel het andere programma wat hierna komt. We hebben het over Entertainment for You met Fred Hey. Maar zover is het nog lang niet. Wij zijn er nog bijna twee uur lang. Do you Show En van dit soort muziek krijgen we nooit genoeg. Draaien we met alle plezier hier bij CFM Zandvoort. Een klassieker uit de jaren 80 van Marillion. Je hoorde de singer Kelly. Kaylee. Ja, de wedstrijd van vandaag, SV Zandvoort tegen AMVJ. Wordt gespeeld op Duitsersveld en daar is Joop aanwezig. Goedemiddag Joop. Goedemiddag, uh, luisteraars. Uh, Rob en Alboja natuurlijk. Ja, uh, ik heb een terugsignaal. Kan dat? Uh, kan dat? Nee, oh, geen idee. Ja, oké, okay. maar het is heel vervelend in ieder geval. In ieder geval dat is de wedstrijd die echt voor Zandvoort gewonnen moet worden. ANV staat 11e, Zandvoort 10e en er zitten twee punten verschil tussen. Dus ja, ja, ja, dit moet gewonnen worden. Ook ten opzichte van de tweede uh, uh, periode. Zandvoort staat daar op de tweede plaats, nog steeds, ondanks het verlies van vorige week. Maar um, Jong Holland dat kan, staat gelijk met Zandvoort en dat speelt tegen OSV. OSV staat vrij hoog. En dus dat is ook afwachten. En dan uh, moet je maar even kijken. De Zandvoort moet gaan winnen, gewoon. Al is het alleen maar voor die twee. Ja, Oeh, oh, oh, oh, er ging er eentje met zijn gestrekt bijna. Maar ja, goed, het gaat goed aan alle kanten op. De goede voorzet van Zandvoort, de toet. nee, helaas, toets. Helaas, in de handen van de keeper. Mooie avond van Zandvoort. Overigens is de, de strijd is nog steeds helemaal open. Uh, de ene keer spelen ze de helft van Zandvoort en de andere keer op de helft van ANVJ. We spelen immers in de tiende minuut, dus het is nog steeds een aftastende periode. Zandvoort is niet helemaal compleet. Nigel Nijzokers is geblesseerd zijn uh, Enkel is wel inzetbaar, hij zit dus op de bank, maar volgens trainer uh, uh, Saneer, Saneer moet ik zeggen, is dat uh, alleen in uiterste nood. Verder is ook Dylan Keuge niet aanwezig, die heeft een behoorlijke blessure in zijn dijbeen. En dat is toch een gemis in, in de centrale verdediging met name. Goed, uh, op dit moment is uh, Stamford in aanval, op de helft dus van ANVJ. En mag Stamford gaan ingooien aan de rechterkant van het veld. En daar gaat uh, heet het heetst al iemand, uh, dus ook een meisjes of dertig terug, maar goed, dat is al gebeurd. Soms het is een aanval over de linkerkant, over Rivaar naar, uh, even kijken, dat is met water. Met water uh. Probeert daar in één keer het doel te bereiken. Want de keeper stond vrij vrijger voor zijn bal. Dat is mislukt. De bal gaat over de achtlijn. Dus ANV mag vanaf de vijf meterlijn de bal weer in de spel brengen. En nog steeds 11e uh, minuut. En het is nog steeds 0-0. Graag straks weer meer op. Oké, okay, dankjewel Joop voor dit moment. En straks komen we weer terug daar op Duitjesveld. De wedstrijd houden we in de gaten. In ieder geval Joop. Notre terre est une étoile,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 Tu viens de chanter la balade, la balade des gens. En de hey, niet alleen voor de zon gaan we naar Frankrijk. Nee, ook voor de wintersports. Dus ook de wegen richting Frankrijk zijn behoorlijk druk. Deze voorjaarsvakantie. De en vandaar dat we even wat Franstalige muziek voor je draaiden. Zo hier bij CFM. Ja, en het duurt te lang. Het duurt te lang. Maar zo gaan we weer terug naar Joop van Het vervolg van de wedstrijd.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 Alle mensen aan de dravo het is geen gezicht. Ik kan die route niet beloven met mijn ogen dicht. Je weet precies wat ik ga zeggen. we gaan naar uh, Jofres op Duijstersveld. Jap. Ja, dat is teveel. Ja, waar het die paat uh, erop. Die uh, die ik weet niet. Wat een hailloze hele zak met die boeren die de fondsen te vergeten. Er was een foutje toen ik verdediging. die, het die werd niet goed gedekt. En die te dek. Die fondsen is er eigenlijk Oké, nou dat zijn uh, geen goede berichten. Zou het hij meer? Het helpt niet.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 Uh, voor deze dame, Davina Michel, begon het allemaal met de beste zangers. En nee, inderdaad, uh, deze single, het duurt te lang. In uh, groot hit ook geweest in de top 2000. De top 500 maal van de 2000 beste platen van uh, de afgelopen jaren, jaren en jaren. Weer zo'n grote reggae-hits. Bob Marley en de Willers. And no woman, no crime. Ja, we gaan weer naar Duitsjesveld En hopen dat het uh, alweer uh, wat beter gaat met uh, SV Salford, Joop. Ja, niet echt, want zojuist is het aan het verwerk. Je hebt laten vervangen. Hij was al is een beetje de laatste paar weken. En hij heeft het niet geprobeerd. Gaat niet. En uh, ja, uh, hij heeft vervangen met de lekker De lessen door ook niet. Toen dat het heel goed gebeurd had. Maar ja, hopen dat het niet weer gaat. Dat Fenton is nummer 1. En uh, dat was eigenlijk wel een fout in de te verdedigen. dat het te vaak gaat door onze tijd. Dus die verdediging is ook niet goed kloppen. Nu is het natuurlijk wel een op aanwezig. En samen met niet al werkwerkwerkend. Hij heeft hard kunnen schelen. Dus ik heb er normaal gesproken goed. Maar goed, hier zijn we niet. Uh, en sommige wijze duur hij weer terug is. Problemen dus voor uh, Sint-Denier. Oh nee. Neem die palen die blijf Sint-Denier tegen. want we kennen die land. Goed, zoals in de aandacht. de linkerkant. Dit water. Echt dan kant. Dit water. Omdat wie dan niet verkeerd. Archipia. En dit is geen slecht top. En wij hebben je eerlijk kloos daar Om die bal tot de boete te verhogen. Het is niet zo dat het een like En ik van de aardig leden. van de drie. Die kan die bal binnen de vijf meter leiden. Die zult gaan leren. Het is interessant dat het een feest is. Deel Ja, ik weet dat het eigenlijk dit moment staat. is een met het is hier aan de weer een in Oké, okay, dankjewel Jop voor dit moment. En straks hopen we ook op een iets betere verbinding met Joop Res. Kunnen we hem ook goed volgen. Dat zal rond 10 voor 4 weer bij Stadvoort op zaterdag. Is weer meer muziek? Hier is Duran Duran. In de jaren 80 was uh, deze band Durand Duran, Duran uh, enorm populair. Ze en scoorde ze heel veel hits, onder meer uh, de reflex. En ook dit was er uh, top 10 hits uit uh, de top 40 in de jaren 80. Je hoorde Saver Prayer, de single van Duran Duran. En later in de jaren 90 kwamen ze weer terug met een uh, ander plaatje, de Ordinary Worlds. Het is 1 over half, tijd voor de evenementagenda. Allereerst nog de tentoonstelling. We gaan naar Zandvoort in het Museum. Een digitale reis van de verleden naar Heden. En u bent nog tot en met 16 maart daar voor deze tentoonstelling van harte uh, welkom. Uh, want de tentoonstelling bestaat uit een drietal onderdelen. Al is de reis naar Zandvoort en dan het panorama in Zandvoort. En dan de multimedia kunstenaar uit Haarlem. Stefan de Groot geeft ook acte de présence. Gaan we naar uh, morgen en dan is er een boekpresentatie van uh, de, de tentoonstelling in Zandvoort. Van We Gaan Naar Zandvoort, een digitale reis van het vleden en het heden. En dat vindt morgen plaats om vier uur in het Wapen van Zandvoort. Dus morgenmiddag de boekpresentatie We Gaan Naar Zandvoort in het Wapen van Zandvoort om, vi om vier uur s middags. En morgenmiddag is het natuurlijk ook tijd weer voor uh, classic concerts. Dus de liefhebbers van klassieke muziek komen ook weer aan hun trekken... tijdens een pianoconcert van Jaap Stork. En dat, is, dat begint allemaal uh, om drie uur in de Protestantse kerk. En de kerk gaat om half drie open. Dan gaan we naar 20 februari. Dan is het tijd voor een sports-adventure-dag. Uh, Apenleuke sport- en spelactiviteiten van kinderen tot twee tot vier. Van vier tot zes... En ook nog voor ouderen, als ik het goed heb. Ja, dat klopt. Uh, Lasergames games zijn er te doen, outdoor. Uh, en wat al niet. Een heerlijk om die vakantie een heerlijke sportieve dag van te maken. Meer informatie over die Sport Adventure Dag op 20 februari, die s morgens om half tien begint en tot half twee s middags duurt, kunt u terugvinden op hun website. Sport. Wacht uh, even, staat er ook weer Sportbezoon de Duinen Club. Apenstaatje, sportviever.nl. Hoe verzin je het? In ieder geval een heel actief gebeuren. Sport BSO, de duinklub, apenstaatjesportvierer.nl Kijk maar even op de website van het VVV Zandvoort... onder een kopje evenementen, daar staat het heel uitgebreid in... wat er allemaal die dag te doen is aan die Sport dag op 20 februari, van half tien morgens tot half twee smiddag. Heel flauw, maar ik had je even niet verstaan. Eh, nee, ik kan het niet meer voorstellen. Gaan we door, gaan we naar 23 februari. Dan is het tijd voor Cabaret aan Zee. En wel gelukkig wij de frisse lucht. Dat, begint allemaal, dat is allemaal in theater de krocht. En dat begint allemaal om 8 uur die 23 februari met Cabaret aan Zee. 23 februari gaan we natuurlijk met z'n allen naar het circuit Zandvoort. Want dan is het weer tijd voor de Short Rally. En op 23 februari is de NS Uitwaaidag. En dat is op het strand ter hoogte van Paviljoen Ahoy, nummertje 19. Dat begint allemaal om 10 uur en duurt tot 5 uur. En last but not least, in deze die februari hebben we natuurlijk de regenboogborrel voor jong en oud. En dat is op Grand Café XL, de 28e februari van half zes tot half acht. Tot zover. Dankjewel Albert Jan, de komende dagen weer uh, voldoende te doen. En misschien kun je het ook gewoon hebben over seks.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 That she never had no love, just sex. Followed next with a check and the notes. That last night was dope, dope, dope. En hey, we gaan naar uh, Fres op Duitsersveld. Jap. Ja, de 30 minuten is dan gelijk. En, uh, in mijn oogpunt is ik de verkeerde Ik ben op die van de 30 Want, kijk, die was er nog niet. Dit water een lichte Maar die was buiten het op het En het uh, gaat te wel weg Maar goed, de eerste maand die we nu hebben, is 1-1. In de 30 Oké, okay, dankjewel. In ieder geval uh, goed nieuws vanaf uh, Duitsjersveld. Op dit moment 1-1. Uh, de wedstrijd uh, SV Stamford tegen AMVJ. En straks al rond uh, 10 voor 4 dan komen we weer terug uh, bij Jalf Ferders. het einde van de eerste helft van, uh, van deze wedstrijd. 1-1 op dit moment. De stand daar op Duitsjesveld.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 Ik wist niet eens dat er ook een 12 is van dit nummer bestaat. Nou, je hoort hem juist op de radio. Ruim zes minuten lang de zingel van Tina Turner en de Private Dancer. Vandaag in de rij in Amsterdam is gestart, jawel, de huishoudbeurs. Nog tot en met volgende week zondag 24 februari. Klopt, en wij zijn in de gelukkige bezit van drie maal twee dag kaarten... Dagkaarten. Eh, dagkaarten. Dus dat dus geldt zowel voor de huishoudbeurs als voor de 9-maandenbeurs. Die, die begint dan op de 20 februari tot en met 24 februari. En dagelijks van elf tot, uh, uh, uh, vanaf 11 uur morgens tot 6 uur. En donderdags en vrijdags van 11 uh, tot 10 uur. Dus uh, mocht u nou zeggen van ik wil volgende week gezellig met iemand... een dag naar de huishoudbeurs, CQ9 Maandenbeurs... wat moeten ze daar dan voor doen? Want het nou, drie, keer, drie keer twee vrijkaarten. Ja, he? dat is bijna, bijna 40 euro per, per setje, zeg maar. Dus Klopt. een behoorlijk bedrag uh, waar we het over hebben. Je kan ze gratis uh, krijgen van uh, ZFM. Het enige wat je hoeft te doen is even naar onze Facebookpagina gaan. en uh, dan een uh, bericht achterlaten via de Messenger... En uh, daar, uh, daar schrijf je in je naam, adres en woonplaats. Naam, adres en woonplaats. En de eerste drie mensen die dat doen via Facebook... die krijgen die kaarten, een setje van uh, twee dus. Ja, hey. Zetjes meestal twee, maar oké. Okay. Nogmaals, medewerkers van ZFM en familieleden van ZFM... zijn helaas uitgesloten. Jammer Maries, jammer Roy, ja, jammer Lena. Ja, klopt. Ja. <laughs> Goed, in ieder geval wilt u volgende week gezellig een dag... dus met z'n tweetjes. U weet wat u moet doen. En wij sturen ze dan naar u toe. Oké, okay. nou ja, zo is het. Dus NA weggeven sturen via Facebook. ZFM Zonvoort, zoek ons even op, op Facebook... En uh, like ons dan ook meteen. Dan ja. hebben we weer een likeje erbij. Tuurlijk. Een likeje erbij. En uh, meld je in naam, adres en woonplaats. Leuk en weer dit van Dit moment. Yo, de psycho. Ja, dan ga ik het nog even hebben over de kaarten. De dagkaarten die wij weggeven voor de huishoudbeurs. Vandaag begonnen in de rij in Amsterdam. En nog tot, tot en met volgende week zondag te bezoeken. De kaarten, die zijn inmiddels op. Ja, want we hebben inmiddels drie mensen die gereageerd hebben. Jullie allemaal van harte gefeliciteerd. Straks zal ik de namen nog even noemen van degene de kaarten gewonnen hebben hier bij CFM. Maar eerst gaan we nog even voor het slot van de eerste helft van de voetbalwedstrijd... Uh, weer over naar Joop van Nist. Dus even kijken of we verbinding hebben. Ja, we hebben verbinding. Joop, hoe is het daar op het veld? Ja, Rob, het uh, is even vertelbaar. Eén, één of uh, Een paar kleine fouten van beide kanten. Met name de kanten verdediging. Dat hebben we al een paar keer dingen. Ook voor de wedstrijd het een en nu uh, ja, is het En eigenlijk de alle spellen veel. We natuurlijk plan A en in het afstand, dit is het En het heeft volgens mij geen verstand van scoren. tunnel die zo. Het dus bedoel is, een die goed, we, we willen, een zo te zien. We hebben een hulpplode aan die om We zien wie dit is. Het is Dat is goed werk ook. Maar in staat is het gewoon, dus het wel meevoeren. Uh, we spelen. In de 44 e de en de van deze E, 1 die, die, die blijven wachten op de bal. Dat is wel eieren En ik denk dat het wel heel erg goed gaat gebeuren. De, de soorten van afd uh, valt die die het dagelijks hetzelfde uit. En de uh, transportwacht die. Nee, de mag wacht die het gaan gaat nemen. De transportwacht die mag de linkerkant dan te naar laten tel. Ik krijg dus het geblaar nog hier en daar. De die handie, die. Uh, de burger die moet uh, helemaal is, oké, okay, dat is die legger die komt die bal. Dat is die, een roze bol, dat man. weggewerkt met standpunt. Die heren Naar. daar, ze die, dat is niet uh, Die gaat nu het midline open en dit is al snel. En die gaat een hele verre fase op. En ja, dat is weer water, dat op Dat is veel te ver uit de richting. Water is ook nog snel, maar niet zo, snel, maar wel niet om die bal te kunnen halen. Die persoon laat, die heeft het al meer snel en uh, de stand is weer om af die bal te pakken te krijgen. Maar daar gaat niet. Het niet gebeuren. Want dus soms ACD aan de, de, de rechterkant uh, de helft van de kant op. En, en, er kan heel veel komen, die nummer 16, de nummer 16, dat is Juli uh, Jansen. En die geeft die bal vol, maar proiber voor uh, de, met de keeper Daan een kerkband. gaat een sterweg uh, op proberen, want het straf vindt, dan stopt hij in. Komt toch tot de middenlijn. Dan wordt weggewerkt naar Kortom, kopbal. En nu wordt hij richting de. Ik zie een aanval van gaat die over de treinlijn. Ik het water niet dat. Het water naar de. En de is Het is niet. Maar het werkt bij de de bal hoog terug naar de. Ja, Wanneer man, het is gevaarlijk. Maar ik kan het goed controleren. En de bal werkt nu niet. Sorry. Hier de hoofd van het AFJ stellen 5 bal over de zijlijn. En tot de nacht van de uit je gaat dit doen, wil je hem ook? komt de Even kijken wat hij gaat doen. Naar het fetisch. Het is een Terug heeft in een En dat is een hele goede plaats. Naar alle Die De tariefvang wordt klaar door het maar die komt daar niet koud. ...naar de kwijtbeelde kant. Jongen, man. Man, kast. Nee, maar niet. Het is een niet. Niet naar hij uh, daar... ...onderstofie vijfijt is. niet ja, dus, Dat is niet, maar dat zou kunnen. Op je uh, de kan er niet bij komen. Ja, dus we verdedigen daar. Dus, dat is daar een overtrending. op het zullen dit water. Nee, water. Kijken wie dat is. Dat maakt niet Het is in ieder geval uh, de zorgsport. Het is best is al. Wie heeft wel weer en er is een vrijgot aan de linkerkant. En het zou een mooi waard zijn om gevaar te tussen in de verdediging van APR. De, de bollen is een op 8, 9, 10, 16 meter gebied. En twee man zullen we erbij aan terug in de bollen. Dat is dan water en ik denk dit er aan. Wij hebben een goed pot in de benen. En ik denk dat we de later in ieder geval de aanloop laten zien. En loopt achteruit mee de uit En dan gaat hij wel komen. Dus daar water water hoog over. Heeft het probleem voor de type van AFJ en de CD. En het ijs hiernaast in de zetten. hoe de man heet. Uh, wat het ook plat hebben tegenwoordig. Dat is allemaal, allemaal genoeg te zien. Ja, we letten er even niet zo. De contract wel in ieder geval is het een en en daar is een met de 1-1 De moet in de stand allemaal met de mee. Proberen om die want niet goed te komen, te boeken op de AMVJ. Oké, okay. dankjewel Jan Fres daar op het veld. Duitsersveld 1-1 in de rust tegen AMVJ. En de wedstrijd blijven uiteraard voor je in de gaten houden. En hopen ook op een iets betere verbinding zometeen in de tweede helft. Nog even over de kaarten, Albert-Jan. Want ik zei, nou, die kaarten zijn er inmiddels doorheen. Maar ik heb ja. goed nieuws, want ik heb een dubbele. Dubbele. Hoe een dubbele? Twee, uh, twee aanmeldingen. Ma man en vrouw die allebei voor die kaarten gaan op hetzelfde adres. Dat oh. mag natuurlijk niet. Maar nou, die krijgen er twee. Die krijgen er twee. Ja. Dus Renalda de Jonge, van harte gefeliciteerd. En uh, Simone Schilpselt ook van harte gefeliciteerd. De kaarten komen er zo snel mogelijk aan. En dat betekent dat we nog één zetje over hebben. Okido. Nou, Wat moeten de mensen doen om uh, dat setje kaarten te krijgen? Dat weet jij alles van, want ik ben niet zo van de social media. Even naar uh, Facebook gaan, naar uh, de ZFM-pagina op uh, Facebook. Ons een berichtje achterlaten met je naam, adres en uh, woonplaats. En ben je de eerste die dat uh, nu doet, dan weer twee kaarten. Bijna 40 euro aan uh, vrijkaarten voor de huishoudbeurs. Nog tot uh, volgende week uh, in de rij in Amsterdam.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 Let op, nog even een huishoudelijke mededeling over de huishoudbeurs. <lacht> ja, want uh, we hebben twee sets uh, inmiddels uh, weggegeven uh, zo op de radio op de zaterdagmiddag. Simone van harte gefeliciteerd en Ronalda ook uh, van harte gefeliciteerd. Mochten jullie nou morgen al naar de huishoudbeurs uh, willen gaan, dan moet je even voor vijf uur langskomen aan de tolweg Tina. En anders krijgen ze morgen in de bus de twee vrijkaarten voor de huishoudbeurs. Dus mocht je morgen willen naar de huishoudbeurs, hè, want dan is het ook een leuke dag om daarheen te gaan. Dat is wel een vrij zonnige dag, misschien te zonnige dag. Maar goed, daar kan je best van maken. Maar, Kom er even langs aan de Torweg 10a. Als ik een huishoudelijke mededeling ook nog even toe mag voegen. We hebben dus nog één setje van twee kaarten hebben we nog. Hè? Zo is het, ja. Oké, okay, dus, dus schroom niet en ga naar onze Facebookpagina. Like hem even, naar gegevens En wellicht ben jij degene die nog twee vrije kaarten krijgt voor de huishoudbeurs. En we gaan op naar het nieuws.